Zes uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het staakt het vuur en dat gisteravond werd afgesproken... tussen de strijdende partijen in Oekraïne lijkt te houden. Op het centrale plein in Kiev stonden ook vannacht nog barricades in brand... maar ongeregeldheden waren er niet. President Janukovic en de belangrijkste oppositieleiders... hebben afgesproken dat de aanvallen over en weer worden gestaakt. Vandaag heeft Janukovic een ontmoeting... met de ministers van Buitenlandse Zaken van Polen, Duitsland en Frankrijk... die willen praten over het geweld. Facebook neemt berichtendienst WhatsApp over voor 19 miljard dollar. Via WhatsApp kunnen gebruikers van smartphones gratis berichten, foto's en video's uitwisselen. Facebook betaalt 4 miljard dollar contant en de rest in eigen aandelen. WhatsApp wordt maandelijks door 450 miljoen mensen gebruikt en is ook in Nederland erg populair. Ook vandaag zijn er nog problemen op het spoor bij Den Haag en Rotterdam. Volgens ProRail duurt het repareren van de vier wissels nog zeker tot de avond en mogelijk nog langer. Daardoor rijden er waarschijnlijk de hele dag minder treinen op de spoorverbindingen Den Haag-Rotterdam, Den Haag-Utrecht en Rotterdam-Utrecht. De problemen met de wissels leiden ook gisteravond tot vertragingen. In Roermond is gisteravond een gewapende overval gepleegd op een supermarkt. Daarbij is ook geschoten. Twee mannen met bivakmutsen kwamen tegen sluitingstijden winkel binnen... en bedreigden klanten en personeel. Ze eisten geld en gingen er uiteindelijk vandoor op een scooter. Het is niet bekend of ze iets hebben meegenomen. Bij de overval in Roermond is niemand gewond geraakt. In Noord-Korea is een Australiër van 75 opgepakt... die in het streng communistische land christelijke pamfletten uitdeelde. Volgens zijn familie was John Short met een toeristenvisum binnengekomen. Short woont al 50 jaar in Hongkong en reisde via China. Australië heeft geen diplomatieke betrekkingen met Noord-Korea... maar heeft Zweden gevraagd in de zaak te bemiddelen. Het weer vandaag bewolkt en regen of motregen. In het oosten is nog wat zon en het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. De strijd in Oekraïne lijkt weer verplaatst te zijn van de straat naar de vergadertafels. Oppositie, presidenten, EU, Amerika, Rusland... allemaal proberen een oplossing te vinden. David-Jan Godfoy is in Kiev en u hoort minister Timmermans van Buitenlandse Zaken erover. En er zijn veel cijfers voor morgen. Randstad, BAM en Air France KLM komen met de resultaten. Wij spreken de topmannen. En het CBS komt met de cijfers over de werkgelegenheid. Het LOS Radio 1 Journaal met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Het is donderdag 20 februari. Goedemorgen. Goedemorgen. De Oekraïense president Yanukovych... is een bestand overeengekomen met de oppositie. De website van Yanukovych meldt dat de partijen onderhandelen... om een eind te maken aan het geweld in Kiev. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zei gisteravond in Nieuwsuur... dat hij beide partijen verantwoordelijk houdt voor de escalatie. Hij pleit voor doelgerichte sancties... tegen zowel de autoriteiten als delen van de oppositie. Diegenen die rechtstreeks aanwijsbaar verantwoordelijk zijn voor het excessieve geweld, dat die door sancties getroffen zullen worden, bijvoorbeeld door de bevriezing van hun tegoeden, bijvoorbeeld door het voor deze lieden onmogelijk te maken om naar Europa te reizen. En dan heb ik het uitdrukkelijk over de mensen aan de kant van de regering, maar ook aan de mensen aan de kant van de oppositie die zich van geweld bedienen. Drie EU-ministers van Buitenlandse Zaken gaan vandaag naar Kiev... om met de regering en de oppositie te praten... over een oplossing voor het politieke geweld. Ook debatteert de Tweede Kamer vanochtend over de situatie in Oekraïne. De grote treinstoring van gisteravond bij Den Haag en Rotterdam... is mede veroorzaakt door een probleem bij de verkeersleiding... zegt Roel Berghuis van vakbond FNV Spoor. Volgens hem hebben de verkeersleiders spontaan besloten... het treinverkeer stil te leggen omdat er op te veel plekken... tegelijkertijd aan het spoor moest worden gewerkt. Ja, dat is... Uh, gebeurt En uh, ja, dat leidt er natuurlijk toe dat uh, de verkeersleiders van uh, de Post Den Haag in de situatie terechtkomen. Dat, uh, ja, dat ze denken van ja, moet dit nou op dit moment? En die waren not amused en er zijn emotionele oprispingen geweest. En dat heeft ertoe geleid dat er uh, onduidelijkheid was over de treindienst. En uh, ja, de treindienst is ernstig verstoord gisteravond. Spoorbeheerder ProRail liet de spoedwerkzaamheden uitvoeren. Omdat bij een routinecontrole was gebleken dat vier wissels direct vervangen moesten worden. Ontzettend vervelend. En daar. Nou uh, uh, uh, balen we dan ook flink van. Uh, om het maar even op dat uh, Nederlands uh, te zeggen. Dat dat precies ook in de spits was. En dat daar natuurlijk ontzettend veel mensen uh, last van hebben gehad. En dat zal nog wel even zo blijven. Want volgens ProRail duurt het repareren van de vier wissels zeker nog tot vanavond. En mogelijk nog langer. Daardoor rijden er waarschijnlijk de hele dag minder treinen tussen Den Haag, Rotterdam en Utrecht. En later deze uitzending hoort u daar meer over. De man die gisteren werd gearresteerd op verdenking van een viervoudige moord in Annecy is een 48-jarige oud-politieman. Die man is opgepakt omdat hij leek op de man op een compositiefoto die de politie verspreidde. Zijn buren waren niet erg over hem te spreken. Het is een belliqueur. Het is niet zo'n rol van een politie-municipal. Hij was complètement trompé, à mon temps. En bon, je peux pas vous dire, maar twee fois, hij s'est arresté en me disant: Toi, je vais te casser la gueule. Hij is oorlogszuchtig, dat zou een lokale politieagent niet moeten zijn. Hij heeft me twee keer aangehouden en zei toen tegen me dat hij me op mijn bek zou slaan, vertelt een buurman. In 2012 werd een Brits-Iraakse man en twee familieleden doodgevonden in hun auto. Die was doorzeefd met kogels en vlakbij de auto lag een doodgeschoten fietser. Toch is er geen concreet bewijs dat de man iets met de moorden te maken heeft. In zijn huis werd naast tientallen andere vuurwapens een pistool gevonden... van hetzelfde merk dat gebruikt werd bij de moorden. Maar volgens de openbaar aanklager is het wapen niet van hetzelfde kaliber. De gegevens van zijn mobiele telefoon bewijzen dat hij in de buurt is geweest van de moordplek... maar er zijn geen DNA-sporen gevonden. Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen heeft een 15e-eeuwse tekening gekocht... van de schilder Jan van Eyck. Ontdekking van dit werk baarde in 2012 veel opzien... Conservator Friso Lammertse vertelde In de Wereld Draait Door waarom het zo bijzonder is. Nee, nee, dit is echt ongelooflijk. Je moet je beseffen, er zijn twintig schilderijen van, van Eyck, één tekening. Van Rembrandt zijn er 350 schilderijen, misschien wel duizend tekeningen. De, de zeldzaamheid is onvoorstelbaar. Ja, Groningse psychiater en kunstverzamelaar kocht, kocht het werk in 1971 voor 10 gulden... Op een inboedelveiling. Nu is het miljoenen waard. Spooijmans van Beuningen kon het schilderij aankopen... met geld van diverse kunstfondsen en een bijdrage van het museum zelf. Wat er nou uiteindelijk voor is betaald, dat is niet bekend. Mark Robin Visser, jij duikt in de lokale politiek deze ochtend. Ja, de lokale politiek. Uh, er is een onderzoek uitgekomen van TNS Nipo, waaruit blijkt waar de mensen zich zorgen over maken. En daar ga ik straks hier, ik ben in het mooie oorschot, met betrokkenen over praten. Horen wij Jozo. Gaan we naar de kranten, Volkskrant, trouwens, net als heel veel andere kranten, openen met uh, Oekraïne. Grote foto op de voorpagina van uh, het Centrale Plein, daar waar de uh, oproeppolitie staat opgesteld in rijen van drie. Bloedige slag om Kiev, overal steken, ste, stijgen donkere rookwolken op. Oppositie speelt gevaarlijk spel, staat erbij. De gewonden liggen in het pannenkoekenhuis. Ja, de Trouw heeft een foto van de sint michels kathedraal in Kiev. In die kerk worden vele honderden gewonden verzorgd. In het naastgelegen klooster vinden operaties plaats. De kathedraal van Kiev is één grote ziekenboeg, is de kop. Het ND heeft ook een grote foto van de anti-regeringsdemonstranten op de voorpagina. Op de achtergrond ook die, die zwarte rook. Ze staan daar met een katapult. Ze zijn allemaal in trouwens legerkleding gekleed. Maar het gaat wel degelijk om de oppositie. En D. vraagt zich af wie er nou achter het oplaaien van dit geweld zit. AD heeft het over diplomaten. Dat blijven hardleerse wegpiraten. De, de helft van de buitenlandse diplomaten in ons land... hebben lak aan de oproepen van de Nederlandse regering... om hun parkeerboetes te betalen. Ondanks vermanende brieven en gesprekken... maakten ze evenveel verkeersovertredingen als in 2012 het afgelopen jaar. En ze betaalden ook nog minder boetes. En de opening van de Telegraaf betreft Moskowitz-telg-fraudeverdachten. Zo luidt althans de kop. Openbaar ministerie in Amsterdam is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar Robert Moskowitz. Die wordt verdacht van oplichting in zijn hoedanigheid als juridisch adviseur. Ook fraude op de voorpagina van Metro. Gladde internet praat goed voor 30 miljoen. Fraudeurs op internet maakten in drie jaar tijd ruim 30. voorschotfraude, waarbij slachtoffers... na gladde praatjes geld overmaken, blijkt lucratief. Een triest record. Eén man die online anderhalf miljoen euro zag vervliegen. Goed, een paar kranten hebben het nog meegenomen. WhatsApp goed voor 16 miljard dollar, schrijft de Telegraaf. Daar wordt iemand heel blij van. Dit is het NOS Radio 1-journaal. van Verel. Mark Robin Visser, jij duikt in de lokale politiek... en je zei net, ja, mensen maken zich zorgen. En ik liet dat gewoon maar gebeuren. Maar toen dacht ik, stemmen, daar word je toch vrolijk van? Happy, hè? Happy, ja, vrolijk stemmen. Bijvoorbeeld. Ja, Ja, nou, ja, ja dat ligt hier toch dit, dit, hier dan weer, toch weer wat genuanceerder. Ik, uh, ik heb daar zo mijn twijfels over, Frederik... Uh, wordt een historisch lage opkomst voorspeld. Hè? Dat is dan punt 1. Uh, een beetje in mijn omgeving rondgevraagd. Wat vind je ervan? Ken je nou ook gemeenteraadsleden? Ken je iemand waar je op zou stemmen? Ja, dan blijft het antwoord toch vaak uit. En ik moet daar ook aan toevoegen... dat zelfs in onze gelederen, Frederik, de journalistieke rangen dat er getwijfeld wordt aan de gemeenteraadsverkiezingen... werkelijk waar, ja, echt in mijn omgeving. Eh, zelfs bij de NOS durf ik ook wel te zeggen, zijn de mensen die zeggen... ja, moeten we daar nou nog wel zoveel aandacht aan besteden... want er gaat toch niemand en het spreekt toch geen mens aan. En ik ben daar niet voor. Ik ben daar niet voor. Ik vind dat we de gemeenteraadsverkiezingen wel goed voor het voetlicht moeten brengen. Journalistiek en democratie, die horen bij elkaar, die hebben elkaar nodig... en ik zie het ook als mijn taak om dat te doen. En ik doe dat ook happy en met veel plezier... Um, maar ik twijfel ook wel eens. Nou ja, dat, we, dat dan maar even gezegd hebbende. Gaan we het vanochtend hebben over de gemeenteraadsverkiezingen? Zo goed. Die Bewaak de democratie. Jazeker, wij gaan door. Um, en hoe gaan we dat doen? We gaan het hebben over de thema's waar de mensen zich, zoals gebleken uit het onderzoek, het meeste zorgen over maken. En het belangrijkste onderwerp, wat er dan uitspringt, dat is niet politie op straat of hondenpoep. Nee, dan gaat het over de zorg, de decentralisaties in de zorg. Want er gaan heel veel taken naar de gemeenten. En vooral mensen die ermee te maken hebben, die zorg nodig hebben... of die mensen kennen die zorg nodig hebben, die maken zich daar zorgen over. Die denken, hoe gaat dat nou straks allemaal? En waar moet ik op stemmen? Dus die laten zich vooral daardoor uh, leiden. Armoede is een tweede thema. Daar gaan we het een andere keer over hebben maar vanochtend dus over de zorg. En ik ben in Oorschot, in een, een nieuwbouwwijk in, in Oorschot. Nou ja, nieuwbouw jaren 90, 80. En um, ik ga straks op bezoek bij een familie, bij een gezin... die uh, heel veel zorg en hulp nodig hebben... en die niet weten hoe dat straks allemaal geregeld gaat worden. En ja, als je dat niet weet en je hebt het wel nodig... dan is dat natuurlijk iets wat je bezighoudt. Daar gaan we straks over praten. Ik ga ook een weblog schrijven over dit onderwerp als mensen... Zelf denken, ik heb ook een praktijkvoorbeeld. Of ik ben een praktijkvoorbeeld. Graag, willen we graag horen. En dan kunnen we het daar in de loop van de ochtend over hebben. Nos.nl. Mark Ronme Visser, we horen je zo weer. Kwart over zes. Verkoop van muziek blijkt in de lift te zitten. Uit cijfers van de brancheorganisatie blijkt dat de totale omzet... het afgelopen jaar ruim 1% hoger is dan in 2012. Muziek downloaden van iTunes of andere online muziekwinkels... is steeds minder populair. Mensen luisteren liever muziek via een streamingdienst... zoals Spotify of Deezer. Daar stegen de inkomsten met 114%. De grote verliezer is en blijft wel de CD. Maar niet alle CD-verkopers zijn negatief. Joris van der Kerkhoff is in Amersfoort... bij de zaak van Martijn Drent van Velvet Music. Als alles om muziek draait... CD, LP en DVD speciaalzaak. Oude deur. En oude muziek. En de eigenaar is cd's aan het tellen. Prijzen. En prijzen zelfs? Prijzen. Dat weet je toch? Ik kom tweedehands materiaal dat ik aan prijzen win. Oké, okay, wat is deze... De best of the doors. <laughs> 2,50. Nou, dat is heel goedkoop, maar voor een euro 5 uh, mag je hem meenemen. Eminem, Dire Straits. Nog meer Dire Straits. Clipton en de Ritter Chili Peppers. Dat is oud. Dat is over het algemeen oud, ja. En allemaal is dan tweedehands zo voor rond. Die 5 euro. Ja, zoiets, zoiets. Er zitten ineens gekke dingen bij hoor. Af en toe als je het gaat uitzoeken, ze gaan ineens een collectors item vinden. Maar over het algemeen is dit zeg maar 3,50, 5 euro. Komt veel voor. Over oud gesproken, wat horen we nu? We horen Popular Farts. Het klinkt oud, maar het is vorig jaar opgenomen. Het is heel authentiek Amerikaans, maar het is ja, vreselijk leuk. Maar, uh, gezellige. Uh, terug naar de Roots muziek. Het gaat slecht met de plaatindustrie. Het gaat slecht met de platenverkoop, CD-verkoop. Maar in uw zaak gaat het goed. Ja, wij kunnen wel zeg maar zien dat. Het lijkt alsof we de bodem van het pitje bereikt hebben. Maar dat spreek ik voor de pop-speciaalzaken. En komt dat door mensen zoals u, die met een. met glimmende ogen aan het vertellen zijn over die oude muziek, over deze oude nieuwe muziek. en uh, helemaal muziek ademen? Ja, je weet het natuurlijk nooit, maar dat is hetgene wat wij wel denken dat wij extra kunnen brengen. Wij brengen een stukje beleving uh, in de winkels. Maar toch niet een stukje beleving, zegt ja, u het echt? een stukje beleving, een stukje uh, uh, uh, dienstbaarheid, uh, service naar de klanten toe. En dat is op een aantal andere plekken. Is dat wel misgegaan in de branche? Van Leest, Free Record. In, uh, shop. Als heel duidelijk voorbeeld Free Record Shop, zeg maar. Het is heel exemplarisch dat zij nu net ingestort zijn het afgelopen half jaar. Maar mensen vinden daar niet meer wat ze zoeken. Hier misschien wel. Komt u even achter uw uh, podiumpje vandaan? Je uh, hebt ook nog een hele oude kassa, zie ik. Heel oud. Het is een oude slagerij en we hebben hier zelfs nog de oude balie in staan. Maar dat draagt bij de sfeer. Naar mezelf kijken. Radiohead. Het is een LP. Ja, LP is een, zeg maar, het gouden randje op het, op het, op het, rond het platenwinkelverhaal. Ik denk dat het vinyl uh, heeft ons zeg maar, de laatste jaren als speciaalzaak... wel weer zeg maar, een soort van hippe uitstraling gegeven. En dat is wel heel erg leuk. Een brede doelgroep komt ervoor, zeg maar van jong tot oud. Dus heel erg leuk om te zien. Ik kan een Jimi Hendrix verkopen aan iemand van 16, maar ik kan net zo goed een Amy Winehouse verkopen aan iemand van 62. Hebt u een Spotify abonnement? Ja. In de ja. winkel? In de winkel. Ja, ik gebruik hem ook heel vaak. Als mensen in de winkel komen met iets wat ik niet ken, dan kan ik het meteen laten horen of waar ze nieuwsgierig naar zijn of waar ik zelf nieuwsgierig naar ben, omdat het ergens een goede recensie krijgt, dan pak ik Spotify erbij en dan luister ik het zo hier over de installatie af. Kan ik inschatten of het leuk is, of uh, dat de klant het leuk vindt. Dan kunnen we het bestellen. Wat ja, was dit ook weer? Poki Lafarge. Vind je het leuk? Ja. Waar vrolijk van? Ja, superleuk. Zeker. Zijn er nog mensen die cd's kopen? Ja, die laatste die ken ik. Ik ben naar een concert geweest van Poki Lafarge. Oh? Ja. En? Ja. Goed, ja? ja. Heel leuk. Ja, dankjewel. Gaan we naar de je <laughs> Dankjewel. Dat je mee hebt gedaan. Ja. Er is alweer een grote hervorming door de Tweede Kamer. Dit keer gaat het om de participatiewet. Staatssecretaris Kleinsma legt na een lang debat uit waarom deze wet zo belangrijk is. Het belang van deze wet is dat alle mensen in Nederland... ook mensen die een beperking hebben... en die niet helemaal zelfstandig hun eigen minimumloon kunnen verdienen... dat die mee gaan doen gewoon op de arbeidsmarkt. Doel dus um, mensen aan het werk krijgen. Een volwaardige, volledige baan. Maar er moet er wel werk zijn. Zo is het. En nu kijk ik dus naar de werkgevers... onder de bezielende leiding van Bernard Wintjes. Want die hebben gezegd, wij gaan in een aantal jaren die uh, banen ook echt maken voor mensen. En dat zijn soms ook hele uh, aangepaste banen... omdat het natuurlijk gaat om mensen met een beperking. Maar zijn het dan nog wel volwaardige banen als het aangepaste banen worden? Nou en of, want uh, uh, het is uh, altijd een baan... die natuurlijk bij een reguliere werkgever aan de orde is. Het is altijd een baan waar je dat volledige minimumloon uh, verdient, op zijn minst. Uh, want uh, als je niet helemaal je eigen minimumloon kunt verdienen... dan uh, vult de gemeente aan. Dus uh, ja, het zijn zeker volwaardige banen. Maar die banen moeten natuurlijk wel echt ook ja, geënt worden op jou. Dus dat is wel een beetje nieuw misschien. We zijn allemaal erg gewend om altijd op vacatures te solliciteren, hè? Uh, uh, wij allemaal... Uh, maar nu zou het zo moeten zijn dat je veel meer kijkt naar welk mens past nou op welke baan. En wat heeft hij daar dan bij nodig? Heeft hij begeleiding nodig of misschien een rolstoel of een aangepaste wc? He, daar moet je natuurlijk wel over doordenken. Maar dat vraagt wel heel veel, hè? ook van gemeenten die dat moeten organiseren. Zijn de gemeenten daar klaar voor, denkt u? Gemeenten zijn er eigenlijk al heel erg mee bezig. Ik merk het iedere keer weer als ik op werkbezoek ben. En daarom ben ik ook zo blij dat deze wet nu door de Kamer komt. Uh, omdat uh, gemeenten, als ze zometeen nieuwe colleges van BNW maken... na de gemeenteraadsverkiezingen, dan ook weten... dat met ingang van 1 januari 2015 deze wet van kracht wordt. En dat ze zich er dus heel erg op kunnen prepareren... Uh, en inderdaad, we heeft Groot gelijk, het wordt nog echt een enorme klus om de zaak goed in te voeren, maar gemeenten staan wel te popelen, dat merk ik echt. In de Kamer was er brede vraag, of brede angst misschien wel, dat regio's waar veel jong gehandicapten wonen, zoals bijvoorbeeld Oost-Groningen, ja? en waar gewoon weinig werk is, dat dit een probleem gaat worden. Hoe gaat u dat oplossen? Ja, ik ben een aantal keren in Oost-Groningen geweest. Overigens ook in Zeeuws-Vlaanderen, want dat is ook ingewikkeld. En in uh, Zuid-Limburg. Um, het zijn eigenlijk de drie regio's die steeds genoemd worden. Uh, en uh, inderdaad, daar zijn relatief heel veel mensen werkzaam in een SW-bedrijf. En daar is uh, vooral in Oost-Groningen niet veel werkgelegenheid. Dus ik heb nu toegezegd in het debat dat ik binnen uh, mijn budget uh, ervoor ga zorgen... dat uh, vooral deze problemen getackeld kunnen worden. Dus dat betekent dat binnen het hele budget er relatief veel geld gaat naar deze gebieden. Want de voltallige kamer staat daarop en ik vind het zelf ook heel belangrijk. Staatssecretaris Kleinsma in gesprek met verslaggever Marcel Bril. En straks weer over de Champions League avond van gisteravond en dan met name over Arsenal Bayern München Met een bijzondere wedstrijd. En dat was toch ook wel weer een hoofdrol of hoofdrolletje voor Arjen Robben, Hoort u zo. Met NOS Radio 1 Journaal. sleep but not the De weather with you. Sport. In de achtste finales van de Champions League heeft Bayern München het uitduel met Arsenal gewonnen. 2-0 werd het voor de Duitsers. Het was een bijzondere wedstrijd, al dus verslaggever Bas Ticheler. Bijzonder was het zeker omdat er in de eerste helft twee strafschoppen worden gegeven die allebei worden gemist. Eerst is Arsenal aan de beurt. Eusil wordt gevloerd, legt zelf aan, maar ziet dat Neuer redt. En aan het einde van de eerste helft krijgt Alaba zijn kans. Nadat Robben is gevloerd door de keeper van Arsenal. Die rood krijgt ook nog. Maar Alaba raakt de buitenkant van de paal. En zo staat het halverwege nog steeds 0-0. Maar is Arsenal dus wel gereduceerd tot tiental. En dat breekt de ploeg uit Londen toch op in het tweede bedrijf. Heel geduldig komt er een omsingeling op gang van Bayern München. Er is heel veel balbezit voor de Duitsers. En er komen uiteindelijk ook kansen. Kroos en Müller scoren uiteindelijk in het tweede bedrijf. En zo verschaft Bayern zich een goede uitgangspositie voor de terugwedstrijd. En staat het eigenlijk al voor je gevoel met anderhalf been in de kwartfinale. Andere wedstrijd in de Champions League... was het debuut van trainer Clarence Seedorf met AC Milan... En AC Milan kreeg een koekje van eigen deeg. Speelde goed, maar verloor. De thuiswedstrijd tegen Atletico Madrid met 1-0... door een later treffer van Diego Costa. Het NOS Radio 1-journaal. Dat is mooi, dat zijn wij. Ja, en dan gaan we naar het Bobslee. Dat is jouw favoriet, Marcel. Bobslee, piloten Esme Kamphuis, is in Sochi als vierde geëindigd. Ze maakten met remser Judith Vis veel indruk in de laatste run. Kamphuis en Vis waren de één na snelste. En daardoor stegen ze naar de vierde plaats. Normaal gesproken is dat een ondankbare plek. Maar Kamphuis vierde het geëmotioneerd.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 ja, ik denk dat we gewoon nu weer hebben laten zien, derde land. En uh, achter zulke startkanonnen gewoon vierde worden, dan doe je het gewoon heel erg netjes. Eerst Europees eerste Europese land. Eerste Europese land, ja. ook belangrijk. Ja, Nederland was inderdaad het beste Europese team. Goud ging naar Canada, de Amerikanen pakten zilver en brons. Noorse biatleet Ole Einar Bjørndalen mag zich de beste wintersporter aller tijden noemen. Bjørndalen pakte met het Noorse estafette-team goud op het onderdeel gemengde estafette. Het was de dertiende Olympische medaille voor Bjørndalen en daarmee gaat hij zijn landgenoot Bjørn Dæhli voorbij. Volgens oud-biatleet en commentator Herbert Kool is het, het gedroomde afscheid voor Bjørndalen. Nou, ja, ik, ik zou zeggen van wel, ja, ik bedoel, het is niet alleen op Olympisch niveau. Uh, om, om een beeld te schetsen, hij heeft 93 wereldbekerzegers... en een wereldbekerzeger in de langlaufsport Dat is ook nog eens heel erg knap. En de nummer 2 op die ranglijst is Sven Fischer. Ook een bekende naam, denk ik, voor mensen die ook minder naar Biathlon kijken. Die heeft 44 wereldbekerzegers. Dus dat is nog niet eens de helft van Björndalen. Ja, Björndalen kan nog verder. Hij heeft kans op nog een medaille tijdens deze Olympische Spelen. En dat is dan zondag in de aflossing. Na het nieuws een hele andere Olympische sport, curling. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal Dorald Nergens. Goedemorgen. Goedemorgen. Het staakt het vuren tussen de strijdende partijen in Oekraïne lijkt te houden. Op het centrale plein stonden ook vannacht nog barricades in brand. Maar ongeregeldheden waren er niet. President Janukovic en de belangrijkste oppositieleiders spraken gisteravond af dat de aanvallen over en weer worden gestaakt en dat er onderhandelingen gaan beginnen. Facebook neemt berichtendienst WhatsApp over voor 19 miljard dollar. Via WhatsApp kunnen gebruikers van smartphones gratis berichten, foto's en video's uitwisselen. En WhatsApp wordt maandelijks door zo'n 450 miljoen mensen gebruikt. Dus ook in Nederland erg populair. De Syrische oppositie is verder verdeeld geraakt. De leider van de militaire raad, generaal Idris, die deze week werd ontslagen, weigert te vertrekken. De raad is het centrale orgaan dat de oppositiestrijders tegen president Assad aanstuurt. Doordat extremistische strijders het steeds meer voor het zeggen krijgen, is het vertrouwen in Idris gedaald. Ook vandaag zijn er nog problemen op het spoor bij Den Haag en Rotterdam. Volgens ProRail duurt het repareren van de vier wissels nog tot zeker vanavond en misschien nog wel langer. Daardoor rijden er waarschijnlijk de hele dag minder treinen op de trajecten Den Haag-Rotterdam, Den Haag-Utrecht en Rotterdam-Utrecht. Het weer voor vandaag. Bewolkt regen of motregen. In het oosten eerst nog wat zon. Het wordt zo'n 8 tot 10 graden verkeersinformatie Erwin De Hart. Goedemorgen. Met een, uh, goedemorgen. Ik heb uh, dagelijkse files om mee te beginnen. Op de A7 hoorn richting Zaandam tussen Purmerend en afrit wormer twee kilometer. Op de A8 richting Amsterdam tussen Kloopend zaandam en Kloopend koenplein 3. Op de A10 ring Amsterdam-west richting Den Haag staat twee kilometer voor de Koentunnel. En u hoort het al in het nieuws. Tussen Utrecht en Den Haag, Utrecht en Rotterdam. En tussen Rotterdam en Den Haag rijden minder treinen door kapotte wissels. En die vertraging kan oplopen tot een half uur. Straks hoort u de harde woorden van de Amerikaanse president Obama richting Oekraïne. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl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 Koop zaterdag de vernieuwde Volkskrant... of probeer hem nu twee weken gratis via volkskrant.nl. Drie minuten over half zeven. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. De situatie in Oekraïne verontrust ook de Amerikaanse regering. President Obama zei tijdens een bezoek aan Mexico... dat de VS de ontwikkelingen in Oekraïne nauwgezet volgen... en benadrukt dat president Yanukovych verantwoordelijk is voor het geweld in zijn land... Along with our European partners we will continue to engage on all sides. And we continue to stress to president Janikovic and the Ukrainian government uh, that they have the primary responsibility to prevent the kind of uh, terrible violence that we've seen. Amerikaanse president is in Mexico dus. Maar in Washington is wessel de jong wessel Obama heeft zich dus over Oekraïne uitgelaten. Maakt hij zich zorgen. Het zijn de felste uitspraken tot nog toe van Obama over Oekraïne. Hij houdt de regering verantwoordelijk voor wat er nu gebeurt in Kiev, al het geweld. En hij zegt als de regering nog bepaalde grenzen overschrijdt... dan zal dat consequenties hebben. Nou, dat klinkt natuurlijk ontzettend als Obama's uitspraken in de tijd over Syrië... Hè? die red line die hij toen trok in verband met het gebruik van die chemische wapens. Nou, die chemische wapens die werden toen gebruikt in Syrië, maar Obama deed niks. Nou, dat risico loopt natuurlijk nu ook in principe... Tenminste, dat hij natuurlijk niet zo heel veel opties heeft. In Syrië kon hij nog militair ingrijpen. Nou, in Oekraïne is dat natuurlijk totaal uitgesloten. In Europa wordt er ook over sancties gesproken. Gaat de VS samen met de EU optrekken in Oekraïne? Nou, Europa gaat praten over sancties tegen individuele Oekraïners... die dus verantwoordelijk zijn, betrokken zijn bij dat geweld. Nou, Obama wilde zich daarbij aansluiten bij Europa. Wilde Europa de leiding geven. Maar Obama gaat nu toch net een stukje harder. Hij heeft zojuist al een, een inreisverbod tegen twintig Oekraïners afgekondigd... die, die verantwoordelijk, houdt, verantwoordelijk houdt voor mensenrechten, schendingen in, in Oekraïne. Dus wellicht al om, om alvast die red line in te vullen... Ja, en tegelijkertijd wordt hij natuurlijk toch getwijfeld aan dat soort sancties, ook dat soort gerichte sancties, gewoon om het simpele feit dat dat Oekraïne natuurlijk nog verder richting Moskou zal drijven. En dat is natuurlijk precies wat iedereen wil voorkomen. Uh, Wessel, uh, Obama klinkt dus uh, krachtdadig. Hoe, hoe loopt de coördinatie dan met Brussel bijvoorbeeld? Nou, we hebben net een relletje gehad onlangs hier... Hè, met de Amerikaanse staatssecretaris voor Europese Zaken. Victoria Nuland lekte van haar een bandje uit in de media... waarin ze zei, ja, de VN die kunnen we nog wel gebruiken... bij een oplossing in Oekraïne, maar fuck the EU, zei ze. Laat die Europeanen de kleren krijgen. ja Dat gaf natuurlijk maar aan dat de Amerikanen... Natuurlijk eigenlijk over het Europese optreden in Oekraïne... dat ze dat helemaal niks vinden. Dat vinden ze veel te slap. De Amerikanen vinden dat Europa zijn machtspositie in, in Oekraïne... Brine, absoluut niet uitbuit niet gebruikt, want dat gaat natuurlijk. Het hele conflict draait uiteindelijk natuurlijk om Europa. Wat de Amerikanen willen is, die willen die oppositie, willen ze veel directer, actiever aansturen in hun gevecht met, met Janouk ja, daar daarmee komen ze natuurlijk onvermijdelijk op een ramkoers te liggen met Moskou. En Europeanen zijn daar veel voorzichtiger in dan de Amerikanen. Dat is een beetje het, het verschil wat je hier ziet. Essel de Jong vanuit Washington en wordt veel overlegd vandaag in Kiev, in Oekraïne. EU stuurt een delegatie u hoort daar straks na zeven uur veel meer over. U leest er al over op onze website, nos.nl. Geen schaatsen vandaag in Sochi, maar er worden andere medailles verdeeld. Bij het curling bijvoorbeeld, daar loopt het toernooi op zijn eind. Vandaag staat de finale voor de vrouwen op het programma. Verslaggever Ayot Kloosterboer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Je klinkt niet heel vrolijk. Dat is toch heel leuk, dat curling? Ja. Ja, precies, dat, dat bedoel zeker. ik. Ja, want ja. wij zijn in, in, natuurlijk niet, uh, geen curlingland, laten we daar niet omheen draaien, maar maak ons eens enthousiast yes. voor die finale. Maak ons eens enthousiast. Nou, je krijgt allereerst de bronzen finale, en dat zal zelfs live televisie komen om uh, half tien vanochtend. Um, dat wordt een wedstrijd tussen Spanje en uh, Zwitserland. Nou, Zwitserland was vierde en Vancouver in 2010, die hebben wat uh, rechten in hebben ze nog een nare smaak van over, maar met Mirjam Ott als kip zou dat moeten kunnen. En Groot-Brittannië is de weer geregerend uh, wereldkampioen. Dat is echt een jong team, een fris team. Dus die zouden, uh, zouden het Zwitserland erg moeilijk kunnen maken. Waarom curling? Ja, curling is inderdaad een, een sport. Die wij niet zo goed kennen. Um, maar omdat het live is, zal ik uh, alle gelegenheid hebben om het spelletje een beetje uit te leggen. Uh, ja, het ziet er wat gek uit, misschien voor de mensen die het niet gewend zijn. Vooral dat vegen ziet er raar uit. Maar dat heeft allemaal een reden. En uh, ja, het, het, het is misschien een beetje lastig om dat nu in één minuut samen te vatten. Maar uh, als je het interessant vindt, dan zou ik zeggen, ga je even kijken. Ja, en Ayod, dan ben je niet de enige. Er zitten hele volksstammen voor de buis, hè? Waar vooral? Ja. Nou, vooral in Canada. En uh, die gaat terug kijken om uh, half drie Nederlandse tijd. Dan komt die finale tegen Zweden. Dat wordt, Dat wordt de herhaling van de finale in Vancouver 2010. Toen won Zweden. En um, bij de mannen is uh, Canada al uh, tweevoudig olympisch kampioen. En verwachten nu de derde op de rij. Maar bij de vrouwen is sinds Nagano geen groot meer gevallen. En uh, dit Canadese team is ongeslagen nog sinds de voorrondes. En het is een van de sterkste teams van uh, Canada van de laatste tien jaar. Het uh, team wat, wat vorig jaar in Vancouver meedeed, dat is uh, met pensioen. Nu zit er een team onder leiding van Jennifer Jones. En uh, dat kwartet heeft na drie pogingen eigenlijk de Olympische Spelen gehaald. Want in Canada is het ja, eigenlijk volksport nummer twee na ijshockey... Op, uh, in elk klein dorpje ligt wel een curlingbaan. Er zijn ongeveer 1 miljoen mensen die daar aan curling doen. En uh, die gaan het echt op de voet volgen. Dus uh, ik denk voor een, een Canadees team... net zo moeilijk om de Olympische Spelen te halen... als voor een Nederlandse schaatser. Dat geeft wel zo ongeveer aan hoe de sport uh, gevolgd wordt. Die anderen zijn met pensioen, zeg je. Tot, tot welke leeftijd kun je dit goed doen? Nou, het wordt natuurlijk op Het natuur niveau tot ja, op de hoge leeftijd Nee, ik bedoel gedaan. professioneel. Ja, ja. <laughs> Professioneel. Nou, um, de Zweden die zijn zo halverwege de 30 en dan, um, ja, dan ben je zeer ervaren. Maar uh, op dit topniveau moet je toch fysiek ook wel 100% zijn. Want dat, vooral dat vegen, en dat, dat heeft tot dan om de, de steen te controleren, zeg maar, je kunt daarmee de, de, de, de lengte van de steen kun je daarmee controleren. Dat is heel erg arbeidsintensief. Je moet uh, wrijving creëren op de ijsbaan waardoor er een miniem ijslaagje, een, een, een waterlaagje ontstaat... waar die steen echt lang overheen kan glijden. Nou, dat wrijving creëren, dat kan je je voorstellen, dat, dat kost heel veel kracht. En dat moet je wel twee uur lang uh, volhouden en soms wel drie uur lang. Dus ja, je moet, moet 100 fit zijn en... Uh, Daarnaast moet je onbestrijd zijn, want het is een tactisch spelletje. Eigenlijk noemen ze net schaken op het ijs. Schaken op het ijs, dat vind ik een mooie omschrijving. Dankjewel, Ajot Kloosterboer. Vanaf half tien dus, dat curlen. De pomphouders gaan weer actie voeren tegen de accijnsverhoging op brandstof. Gaan ze horen of ze op weg zijn, al naar Den Haag. Ze kwamen met duizenden Nederlandse schilders, beeldhouwers en schrijvers... trokken afgelopen eeuwen massaal naar Rome om er inspiratie op te doen. Voor het eerst staan nu de sporen van die Nederlandse kunstenaars... geïnventariseerd op een website. Het platform heet Hadrianus, vernoemd naar de enige Nederlandse paus die er ooit was. Correspondent Rob Zoutberg sprak in Rome met een van de makers van het platform. Nou, Ik laat je even zien wat ik heb meegenomen. Hier zie je feestende Nederlanders in Rome op. Dat werd vaak op kosten van een nieuwkomer gedaan. En die had dan meteen zo weinig geld dat hij de hulp nodig had. Meteen van afhankelijk werd. Ja, precies had Meteen de hulp nodig van de anderen. En die, hielpen elkaar, die bandvugels hielpen elkaar ook wel echt aan opdrachten. Of als er één ziek werd of als er een dood ging, die moest begraven worden. Daar dan zorgden ze echt voor elkaar. Marieke van den Doel, je bent kunsthistorica hier bij het Nederlands Instituut in Rome. Jullie hebben voor het eerst een site gemaakt waarop je de sporen kan zien die Nederlanders nalieten in Rome. Zijn het er veel geweest, Nederlanders die hier naartoe trokken? Heel erg veel. Ja, daar verbaas ik mezelf eigenlijk ook uh, soms nog over. In eerste instantie kwam ik erachter dat er uit Amsterdam in de 17e eeuw al 600 kunstenaars uh, waren geweest. Als je bedenkt dat dat er al zoveel waren, dan moet dat echt om duizenden mensen gegaan zijn. Duizenden kunstenaars wel te verstaan. Duizenden kunstenaars en daarna dus een veelvoud aan werken. Ja, zeker. Die zijn natuurlijk in Nederland terug te vinden... maar eigenlijk verspreid over alle musea in de hele wereld. Uh, ook nog heel veel hier in Rome. Dat proberen we ook met onze kaart duidelijk te maken. Dat je ook hier kunt gaan kijken van wat is daar dan nog van te zien. Nou well, ja, yeah, church kerk daar, St. Francis of Rome... een heel eeuw kerk, en has heeft een grave inside halverwege de ochtend door de weekse dag... tussen het Colosseum en het Forum van Rome in. Hartstikke druk hier met toeristen. Een plek ook die eindeloos door Nederlandse schilders verbeeld is. En ook beschreven trouwens. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans verbleef midden jaar 50 van de vorige eeuw enige tijd in Rome. schreef er een boekje over en vertelde erover... Ik herinner mij dat ik eens, ik, ik heb een jaar in Ronde gewoond en ik bezocht al regelmatig het Forum, en ik, ik zag toen uit een bus uh, honderd van die ongelukken gekomen, uh, voorafgegaan door een man met een blikken toeter. En die man die legde uit wat er allemaal gestaan had. En toen zeg je, wees juffrouw uit bussen. Wat is het hier allemaal stuk? De Nederlanders en de Italianen hadden hele andere ideeën over hoe je moest schilderen. En ze leerden dus dingen van elkaar. Dus dingen die de Nederlanders hier zagen. Die klassieke beelden of kunstwerken bijvoorbeeld. Maar ook een manier over hoe je moest schilderen, bijvoorbeeld perspectief, uh, dat namen ze mee naar Nederland. Maar die Nederlanders leerden ook weer allerlei dingen aan de Italianen. Juist dat je ook ruimte kunt suggereren door kleurgebruik, sferisch perspectief wordt dat vaak genoemd. En dat je bergen in de verte een beetje blauwig zijn bijvoorbeeld. Dat hadden die Nederlanders weer bedacht. Daar waren die Italianen nooit op, op, op, uh, op gekomen feitelijk. Marike van den Doel, valt er nog veel te inventariseren voor jullie site? Ja, ik denk dat we als wetenschappers eigenlijk nooit klaar zijn. En uh, we nodigen dus ook iedereen uit om goed naar de site te kijken... en met aanvullingen te komen. Dus daar wil ik iedereen heel graag uh, voor uitnodigen. Vandaag in het Rijksmuseum in Amsterdam... is de officiële presentatie van die site hadrianes.it. Dus. Meer informatie over het project ook op onze eigen site nos.nl... en daar ook een filmpje over de plekken die de Nederlanders aandeden. Verkeersinformatie naar de ANWB Even de Hart. Het is eigenlijk alleen druk op weg naar Amsterdam toe. Dus dat is, uh, dat is makkelijk. Op de A10-ring Amsterdam bij de Koentenel staat 2 kilometer. Maar ook op de N247-hoorn richting Amsterdam. Bekende route s ochtends tussen Volendam en Broek in Waterland staat 4 kilometer. Vanwege de vakantie ook vanochtend een halve ochtendspits? Ja. Goed. <lacht> Hoeveel kilometer verwacht je? <lacht> Ik ja. denk 60 kilometer. Wow, half dat is niet veel. Nee. Nou, daar houden we aan. Oké. Okay. Tot Hoi. later. Wat zijn de thema's voor de komende gemeenteraadsverkiezingen? TNS-Nipo vroeg het aan mensen die van plan zijn te gaan stemmen. Waar ze zich het meeste zorgen over maken... dat blijkt de zorg te zijn en de decentralisatie van die zorg. Mark Robin Visser in Oorschot. Ja, ik ben in Oorschot en ik ben, ik ben even helemaal in het ontbijt opgegaan. Dus ik weet niet of u me wat vroeg, uh, Frederik. Stelde je mij een vraag? Nee hoor, ik had gewoon een oh. hele algemene inleiding. Trek je daar niks van aan? Oh, oh gelukkig. Nou, dan uh, trek ik me daar even niks van aan. En dan ga ik even naast Mieke zitten... Zo, Mieke, ja. De thee staat op tafel, gelukkig. Mieke Hermes, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Ja. Heeft u de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog gestemd? Uh, nee. Nee? Nee, heb ik niet gestemd. Nee. En dit keer misschien dan toch maar wel? Deze keer toch maar weer wel, ja. ja. Omdat we toch met een thema te maken hebben, of althans, uh, hè, als je naar dat onderzoek kijkt... waar veel mensen zich zorgen over maken, mm. dan is dat de zorg. De zorg? Wat gaat er allemaal gebeuren? Vertelt u eens wat voor zorg u allemaal heeft over de zorg. De zorg over de zorg. Um, mijn vraag is eigenlijk, of waar ik me onzeker over voel... is van hoe gaat de gemeente en het landelijke... om met het uh, stukje dagbesteding voor mensen, het WMO-gebeuren. Vertelt u eens over uw eigen situatie. Mijn eigen situatie. Ik We zitten hier in de keuken. Uw man Jan staat tegen het aanrecht geleund. Goedemorgen Jan. Goedemorgen. Wat is er hier aan de hand? Hier aan de hand. Ik heb een partner die in 1992 een uh, verstopping... Uh, afvoer hersenwocht heeft gehad een dreentje, en dat noemen ze tegenwoordig mensen met een niet aangeboren hersenletsel mm -hmm. uh, zijn beperkingen zijn uh, het korte termijngeheugen mentale vermoeidheid en um, initiatief arm in die zin je moet hem dus aansturen ja om de dag door te komen ja. zeg maar iedere dag weer opnieuw iedere dag zeven dagen in de week ja, ja. dus je bent eigenlijk een beetje een behalve partner ook een privéverpleegkundige ja, zo noemt hij het wel. Ja? Ja, ja, ik wil het zo niet altijd zien. He? maar. Ja. Hoe ziet u het dan? Ja, ik vind... Uh, ja, ik toch een partner, ja. maatje. Een Maatje, en ik probeer toch eigenlijk een beetje ja, structuur in zijn dagritme uh, ja. te krijgen en om het samen leefbaar te maken, zeg ja. maar. Ja. En het is dan ja, pas 22 jaar, dus daar horen ook nog kinderen tussen, en dan denk ik, dan kan ik ook niet altijd de verpleegster zijn, maar ook de moeder. Ja. U hebt veel op uw bordje. Ja, en dan, als het nou hetzelfde bleef... maar in de loop der jaren komt er alleen maar bij. Ik bedoel, twee nieuwe heupen. Um, heeft hij nog meer gehad? Uh, nu zijn er hartproblemen. Dus ja, menig uh, ziekenhuisbezoekje. Ja, ja noem ja. maar op. En om het een beetje ja, leefbaar te maken... gaat hij twee keer in de week naar een dagbesteding... de SWZ in Eindhoven. Hij vindt het niet leuk. Nee, vind je het niet leuk? Nee, zeg Jan, kom er even bij. Uh... <laughs> nou, waarom niet? Wat is er niet leuk aan dan? Um, het is niet waarvoor ik gekozen heb. Nee. nee. Ja, het komt gewoon en het moet om er regelmaat in mijn leven te houden. Ja. Ja. En dan doen we het mee. Ja. Maar... Het is niet worden gekiest eigenlijk, hè? Nee, er is hier in dit gezin. Heel veel dingen waar je niet voor gekozen hebt, denk nee, ik ja, zo. Als we, als we het daarover hebben, dan ja. denk ik niet dat het... Uh, <laughs> ja, er gebeurt gewoon heel veel. Ja. En sommige dingen, ja, die blijven hangen. En die, daar kun je verder niks mee. Dan moet je meer leren dealen. En ja. Wij praten na uh, zeven en verder ook uh, over... Ja, wat er straks met die decentralisatie... Wat een afschuwelijk woord is natuurlijk. Ja, is heel decentralisatie van de zorg. Ik krijg er alweer iets van. van. <laughs> wat? Ik vind het een moeilijk woord. Ja. En voor heel veel mensen denk ik ook uh, ja. Ja, moeilijk te begrijpen. Van wat bedoelen ze nou Maar Toch eigenlijk. gaat het echt gebeuren. He? Ik we praten er we straks over wel. verder. Ik ben bang van Even wel. Even een kopje thee drinken, Mieke. Ah. Winter took a lifetime. Frozen my bones. Swallowed daylight. I wandered through the shadows. When the sun squeezed through my windows. my heart beat, Jacqueline Govaart. Pomphouders en hun toeleveranciers voeren actie weer vandaag. Vanuit Limburg, de Achterhoek en Zeeland vertrekken ze naar Den Haag. Ze willen dat de recente accijnsverhogingen op brandstof worden teruggedraaid. Gert Heinen, goedemorgen. Goedemorgen. Van tankstation De Molen in de Heurne, tegen de Duitse grens aan. Bestaat uw bedrijf nog? Ja, gelukkig nog wel. Ja. Maar u heeft <lacht> dus we wel tijd... We bestaan al een aantal generaties en we proberen ons best te doen om dat zo te houden. Ja, maar u heeft het wel moeilijk. Ja, zeker. Wij hebben uh, Ten opzichte van, uh, van vorig jaar hebben wij de helft ingeleverd. De helft? Ja. ja. Nou, dan heeft u niet zoveel te doen en kunt u vandaag gaan actie voeren. Bent u al onderweg, zo te horen wel? Nou, we zijn aan het starten, dus uh, oh. de, de spandoeken worden opgevouwen op dit moment. <lacht> en wat gaat u precies doen? Uh, nou ja, wij proberen wederom aandacht te vragen voor onze, onze situatie, onze noodsituatie. En eigenlijk uh, niet alleen wij, maar uh, het hele MKB begint hier langzaam last van te krijgen. Uh, de accijnsverhogingen werken door. Het is een schimmel die het land intrekt. En uh, ja, daar proberen wij uh, onze politici uh, van op de hoogte te brengen. En staat het hele MKB straks ook in Den Haag? Nou, dat denk ik niet. Hoeveel <laughs> Kijk, mensen zijn, verwacht uh, u? Uh, ik, ik heb geen idee. Ik, ik hoop dat we een, een 100, 150 handelsop de been kunnen krijgen. Uh, is het nog wel uh, verstandig om actie te voeren? Want ik hoorde van de nieuwe uh. staatssecretaris van Financiën dat hij erover denkt om het weer terug te draaien. Oh. Nou ja, goed. Uh, als, uh, als hij erover denkt, dan uh, zullen wij proberen uh, vandaag hem uh, nog iets verder na te laten denken. En dat hij er niet alleen over denkt, maar dat hij het ook gaat doen. Ja, maar goed, het is wachten op de cijfers, hè, zei de premier, zei premier Rutte ook al. Um, eerst maar eens even kijken hoe het uitpakt. Ja, maar goed, maar uh, op het moment wij verliezen als, als BV Nederland... met z'n allen per dag uh, ongeveer 2 miljoen aan Xeinz uh, aan en aan BTW. Dus als we tot mei wachten, uh, ja, dan zijn we weer een, uh, een paar honderd miljoen verder. Ja, dus wat u betreft is het wel duidelijk? Ja, het is heel duidelijk. Kijk, wij staan met z'n allen als, als Nederland... Uh, staan wij ten opzichte van België en Duitsland staan wij op het moment gewoon met 3-0 achter. En uh, de staatssecretaris uh, en het hele kabinet... probeert ons wijs te maken dat het uh, gelijkspel is. En dat klopt niet. Gaat u zelf al de grens over voor uw boodschappen? Nee, nee, nee, nee. Dat niet. Die verleiding is er wel? Ja, dat denk ik wel. Tuurlijk. Uh, het water loopt altijd naar het laagste punt. Iedereen probeert zijn eigen voordeel te halen. En dat is ook goed. Zo werken wij nou eenmaal. Ja, wat hoe, uh, hoe is het dan in de, in de hunne, uh, meneer Heijnen? Want uh, hoort u het ook van uh, de supermarkt of de bakker bij u in, in de plaats dat ze er onder te lijden hebben? Ja, zeker. Iedereen heeft er onder te lijden. We hebben er allemaal last van. Uh, plaatsen als, uh, zoals waar ik dichtbij in de buurt zit, Wingspelo, Aalten, Winterswijk, maar ook grotere steden zoals Enschede, daar begint het nu langzaam daar begint het voelbaar te worden. En, uh, lokale politici, die ondersteunen ons ook daarin... van alle kanten, die zeggen van... joh, hier gebeurt iets, doe daar in vredesnaam wat aan. Want dit gaat gewoon, op termijn gaat dit niet goedkomen. Ja, want als je toch gaat tanken, dan kun je ook wel... daar je inkopen doen, je boodschappen doen. In ja, daarvan. je doet je boodschappen. Ja, precies, niet alleen je boodschappen. Je drank, uh, de tabak, uh, de vleeswaren, uh, drooggisterijartikelen, noem het maar op. Goed. Meneer Heijnen, we gaan het volgen. En zeker ook wat de staatssecretaris en het kabinet... uiteindelijk gaat beslissen. Uh, hartelijk dank. dank u. Ja, dank u. Goedemorgen. We zijn onderweg. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Het geweld in Kiev is voor veel kranten vanochtend het belangrijkste nieuws. Trouw plaatst een foto van de kathedraal van de Oekraïnse hoofdstad... die fungeert als ziekenboeg. Gewonde demonstranten gaan volgens de krant niet naar het ziekenhuis... omdat ze vrezen daar te worden opgepakt. en Trouw hebben foto's van brandende barricades... en rokende autobanden op het onafhankelijkheidsplein. Het geweld daar kostte de afgelopen dagen aan 26 mensen het leven. Straks na 7 uur trouwens een gesprek met onze correspondent David-Jan Godfoy. Hij is op dit moment in Kiev. Het Openbaar Ministerie is volgens de Telegraaf een onderzoek gestart... naar Robert Moscovits, een van de leden van de beroemde advocatenfamilie. Moscovits mag al jaren niet meer werken als advocaat. Nu wordt hij verdacht van oplichting in zijn hoedanigheid als juridisch adviseur. Aangifte waar het OM haar onderzoek op baseert... zouden afkomstig zijn van één of meerdere cliënten. Die zeggen dat Moscovits hen heeft opgelicht. Robert Moscovits doet de beschuldigingen af als geruchten die al jaren spelen. Hij zegt nog niets te weten van een onderzoek. België wil af van arme Nederlanders, schrijft de Volkskant. Een groeiend aantal Nederlanders wordt door onze zuiderburen gevraagd te vertrekken... omdat ze een te grote druk zouden leggen op het sociale zekerheidssysteem. Vorig jaar waren dat er ruim 300. Uitzetten van EU-migranten, dat mag niet zomaar. Maar België oefent wel grote druk uit. Zo werden vorig jaar meer dan 2700 EU-burgers gevraagd... om binnen 30 dagen het Belgisch grondgebied te verlaten. Het Financieel Dagblad meldt dat tv-producent John de Mol... is afgehaakt bij de overname van Endemol... het bedrijf dat hij ooit mede oprichtte. Endemol komt nu in handen van een Amerikaanse investeringsbedrijf... dat een deal heeft bereikt met de belangrijkste schuldeisers. Om Endemol heerst al jaren een machtsstrijd. Het bedrijf heeft een schuldenlast van zo'n 2 miljard euro... en is alleen aan rente jaarlijks al 100 miljoen euro kwijt. Het investeringsbedrijf dat nu een meerderheid krijgt... kocht al eerder schulden op in ruil voor aandelen. Het AD schrijft over dokter Bibber, een Dordtse tandarts... die gisteren door het tuchtcollege uit zijn ambt is gezet. De tandarts negeerde vaak zeer ernstige gebitsproblemen... waarna ingrijpen door een andere tandarts of orthodontist nodig was. Ook duwde hij vullingen er gewoon met zijn duimen in... waardoor ze al snel weer loslieten. Nou, dokter Bibber vind ik nog de vriendelijke benaming. Inspectie voor de gezondheidszorg verbood de tandarts... die aan Parkinson lijdt, oh vandaar... al eerder om met draaiende of scherpe voorwerp te werken... Ja, volgens het college is hij structureel en op verschillende terreinen tekortgeschoten in de zorg voor zijn patiënten. Bij zijn praktijk waren ruim 3000 patiënten aangesloten. Zo. Heerlijk verhaal Klinkt niet op niet vroege <hums> nee. Zoals gezegd, straks onze correspondent in Kiev.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 Heb je een vraag voor de huisarts, maar even geen tijd? Of twijfel je aan de noodzaak ervan? Ga dan naar constelmet.nl. Snel antwoord van de huisarts. Wilt u een printer die naadloos aansluit bij uw bedrijf? Sharp. Vanaf nu is er constelmet.nl. Snel antwoord van de huisarts. Log in met je DigiD en stel je vraag wanneer het jou uitkomt. Constelmet.nl.